Kert het NOS-journaal. In een fabriek in Punjab in het noorden van India... zijn zeker negen mensen om het leven gekomen als gevolg van een gaslek. Het lek in de fabriek voor zuivelproducten ontstond in een koelingsinstallatie. Zeker elf mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De omgeving van de fabriek in Punjab is afgezet. Reddingswerkers met gasmaskers op doen onderzoek. Gevreesd wordt dat er nog veel mensen in de fabriek zijn. Over hun toestand is nog niets bekend. Ook buurtbewoners zijn onwel geworden door het gaslek, melden Indiase media... Gisteravond is voor de laatste keer een evacuatievlucht van Defensie... vertrokken uit Soedan, waar een bloedige machtsstrijd woedt. Na acht vluchten zijn de meeste Nederlanders inmiddels weg, zegt het ministerie. Zeker 160 Nederlanders zijn de afgelopen week geëvacueerd. Dat gebeurde met Nederlandse militaire vluchten of die van andere landen. Nederland nam ook andere Europeanen mee die in Soedan zaten. In Rotterdam is vannacht een explosie geweest bij een winkel. Niemand raakte gewond. Het is het vierde incident in dezelfde straat in een week tijd. Volgens de politie is vrijdag op dezelfde plek aan de weg nog een explosie voorkomen. Een buurtbewoner voorkwam dat een brandbare vloeistof tot ontploffing werd gebracht. In Rotterdam zijn dit jaar al bijna 50 ontploffingen bij woningen en bedrijfspanden geweest. Dat zijn er net zoveel als heel vorig jaar. Internetproviders in Brazilië hebben de blokkade van Telegram teruggedraaid na een uitspraak van een rechter. De chat-app werd afgelopen week geblokkeerd omdat het bedrijf weigert gegevens over neonatiegroepen op het platform te delen met de Braziliaanse politie. Maar een rechter in Brazilië heeft gisteren geoordeeld dat de blokkade onredelijk is omdat het de communicatievrijheid inperkt van duizenden mensen die niets verkeerds hebben gedaan. Telegram zegt dat het nooit gegevens van gebruikers deelt met welke overheid dan ook. Het weer eerst flinke zonnige periode in de loop van de middag in het zuiden en westen stapelwolken. In het noorden wolkenvelden vanaf zee. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het zuidenkant van een bui, dan 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Veel bezoekers in de Streek. Daarom viel op de N208 Sassenheim Haarlem. Vanaf Lisse een half uur verdraging tot aan de aansluiting met de N207. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Zandvoort uit Zandvoort.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 overleed in juni 1945 in het Japanse interderingskamp denkt Na de oorlog in 1946 keerde het gezin terug naar Nederland waar de kinderen bij zijn zus en broer in verschillende gezinnen werden ondergebracht zodat zijn vader kon terugkeren naar Indië. En zo kwam de groot recht in het gezin van een tante in Haarlem. Na de lagere school ging de groot naar de HBS op het Cornet Lyceum in Haarlem. Hij had ondertussen gitaar leren spelen en maakte op school indruk met liedjes van Jaap Visser en Jacques Breij. In de vriendengroep die hij opbouwde op het lyceum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 Ina schreven ze zich in voor de filmacademie... waar ze ook beide werden toegelaten. Nou ja, daarna da -da, he, filmopnames en, uh, en liedjes zingen. En uh, ja, grote hit, 1966, trust meneer de president... werd op single uitgebracht. Het nummer dat een, aan, uh, een aanklacht aan het adres van uh, Leiden B. Johnson was... tegen de Vietnamoorlog, bereikte dat jaar de negende positie in de top 40. Waarna, waarmee de, de grootste zijn naam definitief vestigde. En ik heb een andere plaat voor hem, ook wel een... Uh, ja, het toch denk ik wel, een hele bekende plaat waarschijnlijk zult u denken... hé, hey, die plaat ken ik. Het is uh, een meisje van 16. U hoort nu op de radio Boudewijn de Groot. Ze woonde in een villa-wijk, haar ouders waren stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond, ze gaf zich aan een vage bond... die sprak van liefde het oud verhaal en zij gelooft het allemaal...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 Want buurman zag een troefkaart verborgen in een maal. Er viel een harde klappen. servies ging naar de man. Bezoek werd van de trap gegooid en zong toen onderaan.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 Ja, we moeten het gauw een keertje overdoen, maar dan komen jullie allemaal bij mij. Een zanger debuteerde, maar had een schorre keel. Een pond of wat tomaten belandde op het toneel. Hij ging manmoedig verder de vlekken op zijn jas. En laat het noodlot willen dat zijn laatste liedje was. Wel bedankt voor Dat waren de Skymarsers hier op het lokaal om op CFM Zandvoort. Met wel bedankt voor het gezellige avondje. En daarvoor horen u de straat met vergeet mij niet. En de volgende formatie is een formatie die regelmatig terugkomt in dit programma. Waarom? Omdat ze gewoon hele gezellige muziek maken. Het orkest zonder naam was een radioorkest van de KRO kort voor en in de vroege jaren 50. En ze werkte samen met diverse vocalisten zoals Janni Bron, Sonja Oosterman, Jenny Roda, Yvonne Oosterveen en Henk Doron en ook eh, soms wisselde het vocalisten.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 Een paar grote hits van hun, de ding 1950, naar de speeltuin, 1951, gezongen door toen de zevenjarige Leentje van Capelle. hij noemde als in Holland de sneeuwklokjes bloeien, en ik heb nu voor u het orkest zonder naam, het, het lied van de IJssel. Aan Doever van de ezel staat een vier Gipper die geregeld daarvoor bijvoert, heeft met zijn lied het blonde kind. Doorlopend overstuur Brigitte Bardot, pardon. Brigitte, Mardoe, Mardoe, Mardoe. Brigitte Mardoe. mijn hart, wat zo Tot verder gaan, je kijk me zo uitdagend. dag en dag Bebe, bebe, bebe, bebe. ik s'avonds in mijn bed Dan kijk ik steeds naar jouw portret Je kan je zo rond, je benen zo snel bebe. je haren zo blond, Je de rest zo rond ik Heb jou niet hier, ik heb jou niet maar op papier Brigitte Badou Badou Brigitte mijn hart komt zo Je foto aan de muur, waar mij doorlopend overstuurt Brigitte Badou Badou Brigitte Badoe. mijn hart komt zo Hoe oh, oh, moet dat verder gaan, je kijkt me zo en dan en dan. Leef ik s'avonds in mijn Ben, dan kijk ik steeds naar jouw portretje. Dan je zo rand, je benen zo slank, Baby. je haren zo blond, je rest zo rond. Maar waarom heb ik jou niet hier? Ik heb je alleen maar op papier. Verder gaan, je kijkt me zo en dag en dag Baby, baby, baby, baby ik s'avonds in mijn best. Dan kijk ik steeds naar jouw portretje Toen je zo lang? Je benen zo slank, TV! Je haren zo blond, TV! De rest zo rond, baby Ach, waarom heb ik jou niet hier? Ik heb jou alleen maar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 Maar toen ik over sprak, vroeg hij, ben je niet goed? En rende toen in volle vaartse vrijheid tegemoet. En alle leuke jongens willen vrije maar dat huis is er niet bij. Geen mooie trouwpartij, geen bruidboeket voor mij. Er alle leuke jongens willen vrije maar dat huis is er niet bij.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 En daarvoor de Butterflies met Brigitte Bardot. En de volgende dame, die kennen we ook allemaal. Trea Dops, artiestenaam van Trea van der Schoot. Geboren in Eindhoven op 4 april 1947. is een Nederlandse zangeres en tekstschrijfster. En ze is vooral bekend voor haar hit Ploem Ploem Jenka uit 1965. En die hoort u nu hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Trea Dops met de ploem Ploem Jenka: Ploem Ploem, zo gaat de gitaar. Zoem, zo gaan alles naar een roem, roem, roem. Zo gaat het rond. en mijn hart dat gaat van je rom, bom, bom. Het is haast een liedje zonder woorden. Ploem, ploem en een paar akkoorden. Want ik ben nu al een poos van verliefd, hij sprakeloos. Ja, wat kun je ook verwachten. Ik slaap al vele nachten niet zo best.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 Bloem, zo gaan de gitaren zoem, zoem, zo gaan alles naar een roem, roem, roem. Zo gaat het om en mijn hart dat gaat van je rom bom bom. Het is haast een liedje zonder woorden. Bloem, bloem, en mijn paar woorden. Want ik ben nu al een poos van verliefdheid sprakeloos. Tja, dat kun je ook verwachten. Maar vele nachten niet zo best Jij bent steeds in mijn gedachten En dan lijkt mijn hartje wel een pom bloem, bloem, net als de gitaren Zoem, zoem, net als alle staren Roem, roem, roem zoals het trom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 ook de mode voorschrijft, de modekoning doordrijft. Wij maken het perfect en blijven opgewekt. Wij zijn de meisjes van het Confectie Atelier, de Modinapus. De Modinapus. Wij zijn de meisjes van het Confectie Atelier, wij doen steeds aan de mode.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 Tussen ons beiden Jouw liefde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 de Limburgse zusjes met Vaarwel Mijn Schat en daarvoor Zwarte Riek met de Modinettes. En we gaan door met alweer een dame. Lisbeth List, geboren als Elisabeth Torotena, Ellie Driesert Geboren in Bangdoem op 12 december 1941 en overleden in Soest.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 Opeens, toen, was het met haar gedaan. En voor goed is ze stil blijven staan. En ze tikte maar altijd door. tikketak, tak, tikke tak. Altijd maar dag en nacht. tikketak, tikke tak, Maar opeens, toen, was het met haar gedaan. En voor goed is ze stil blijven staan.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 En ze tikte maar altijd door. Tikke tak, tikke tak. Altijd maar dag en nacht. Ikke tak, tikke tak. Maar eens, toen was het met haar gedaan. Toen... Ik Zandvoort, lokaal omroep de badplaatsen Zandvoort. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Een reisje terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En zojuist hoor u Max van Praag met Grootvaders Klok. En daarvoor de zangeres zonder naam met jaloezie. En de volgende is weer een dame, Trusje Koopmans. geboren in Den Haag op 2 maart 1927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 Als ik de honderdduizend, de honderdduizend wil, krijg ik aan iedere vinger een diamant erin, een bondjes op je schouders, en badels aan je booi. Maar als ze weer er niet, is er niet, is er niet, is, maar als ze weer er niet is, dan gaat het niet door. Of je nu Jantje of niet, Spinazie of niet. Of je je zomer of chic kleed, iedereen schilderij Voordat het trek plaats vindt, je moet al niet in de buurt. Want als ze vragen nee, ik, voet vader de vrolijk uit Als ik de honderdduizend, de honderdduizend win, Krijg ik aan iedere vinger een diamant erin. Een wondjas op je schouders en parels aan je oog.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 Je er steeds maar weer naast zit en flink op de staat, zit, iedere man daar in zit, die speelt nog altijd weer mee. Want om een kans te wagen, dan zit ons eenmaal in bloed, en je zegt elke keer weer met opgebreid moed. Als ik de honderdduizend, de honderdduizend win, krijg jij aan iedere vinger een diamant erin.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 op de boot Ja, zo reis je langs de Rijn, Rijn, Rijn S'avonds in de maanen schijn, schijn, schijn Met een lekker potje bier, bier, bier Aan de spier, spier, spier Op drie, bier, vier, vier Zo reis je met een iederwetse schuit, schuit, schuit de kajuif, juif, juif die zo dertig die zo fijn, fijn, fijn zo reis je langs de Bootsland was pisto's, zeun. Ligt je zaar? wel gevaar? Riep op, op, ik word zomaar. Oeh, ja, ze rijtje ja. langs de Rijn, Rijn, Rijn. Zag ja. Zit maar de manen. schijn, schijn, schijn. Met een lekker klantje vier, vier, vier, Aan de vier, vier, 4, vier.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 Monster ster heet deftig Arias, zeg niet dat het laar is, want driftig ben ik gauw, zeggen de sterren. Ik zing geen chanson, mijn stem net pas bon, het is waar. Ik ben niet charmant, ik heet geen Yves Montand, het is naar. Ik zing geen hoge sol of in music hall, maar tra, la.